De stad die in handen is van opstandelingen. Koningin Beatrix is in Qatar voor een tweedaags staatsbezoek. Ze heeft samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima... eerst een ontmoeting met de emir, Sheikh Hamad. Na de lunch voert het gezelschap zich... bij de delegatie van het Nederlands Bedrijfsleven. Het doel is om nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten in Qatar. Het weer is waar bewolkt en vooral in de middag... en het noorden van het land wat regen. Vrij veel wind en een graad of zeven.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 ZFM Sit all the way Close to peace I cannot find. Dancing through the fire, yeah, just to catch a flame, just to get close to you. just close enough. To tell you that You'll do something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 Per checkpoint kochten dagelijks 2.000 tot 3.000 mensen verdovende middelen. De eigenaar was het niet eens met de sluiting en vocht die aan. Hij werd vorig jaar veroordeeld wegens lidmaatschap aan een criminele organisatie... en moest bijna 10 miljoen euro betalen. Het Libische volk zal de wapens opnemen als er een vliegverbod wordt afgekondigd boven Libië. Dat heeft kolonel Gaddafi gezegd in een interview op de Turkse tv. Onder meer de VS en Groot-Brittannië willen onder VN-vlag het luchtruim boven Libië afsluiten...